6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De brand op de kant Houtse Heide in België is onder controle. Dat meldt de Nederlandse gemeente Woensdrecht. De brand ontstond gistermiddag aan de Belgische kant van de grens... maar dreigde naar Nederland op te rukken. In het gebied rond de Nederlands-Belgische grens is een noodverordening van kracht. Zeker 450 hectare heidegrond is afgebrand. Het nablussen gaat zeker nog de hele dag duren. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie opgesteld die het geweld in Syrië veroordeelt. In de resolutie staat dat Syrië moet meewerken... aan een onderzoek naar het geweld in het land. Ook moet het regime stoppen met de belegering van de stad Daraa... en media hun werk laten doen. Waarschijnlijk wordt volgende week over de resolutie gestemd. De VS adviseert Amerikanen om Jemen te verlaten. Ook haalt het ministerie van Buitenlandse Zaken familie van ambassadepersoneel terug. En Amerikaans personeel dat niet essentieel is voor de diplomatieke post in de hoofdstad Sana'a vertrekt ook. In de hoofdstad van Jemen wordt al dagen gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. En onder hen zijn zwaar bewapende strijders van diverse stammen. In Frankrijk komen vandaag de leiders van de G8 bijeen voor hun jaarlijkse top... De G8-top wordt onder meer gesproken over de Arabische wereld... nucleaire veiligheid en de toekomst van het internet. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg en Eric Schmid van Google zijn ook in Deauville. De verwachting is dat informeel gesproken zal worden... over de opvolging van IMF-topman strauss kahn De VS heeft op verzoek van Pakistan... een deel van zijn militairen teruggetrokken uit het land. In Pakistan zaten meer dan 200 Amerikaanse militairen. De meeste van hen verzorgden trainingen voor het Pakistanse leger... Hoeveel militairen zijn teruggekeerd naar de VS is niet bekend. De relatie tussen beide landen verslechterde... na de actie tegen Osama Bin Laden begin deze maand. Het weer vandaag veel bewolking... met vooral in de middag verspreid over het land buien. Middagtemperatuur maximaal 20 graden. En na vandaag aanhoudend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 26 mei, goedemorgen, veel over brand. Vanochtend we leggen ze het vuur na aan de schenen. Brand bij chemiepak in Moerdijk bijvoorbeeld is verkeerd geblust. Tegen alle voorschriften in is er water in plaats van schuim gebruikt. Vanochtend hoort u dat de vrijwillige brandweer die dat bluste niet tegen haar taak is opgewassen. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks pleit zo duidelijk... voor een andere opzet van de brandweer. De koepel van mensen die werken in de veiligheidssector... neemt het op voor de vrijwillige brandweer... maar vindt wel dat het systeem van brandbestrijding niet deugt. Ja, volgens de Vereniging Nederlandse Chemie-Industrie... moet de brandweer in ons land veel professioneler worden opgezet. Wanneer er fouten zijn gemaakt bij het blussen bij de brand in Moerdijk... zou de gemeente wel eens een claim tegemoet kunnen zien. Rotterdam is dat bijvoorbeeld al overkomen. We spreken advocaat Benedict Jansen daarover. Het belastingvoordeel, want er is ook anders nieuws... Belastingvoordeel op zuinige auto's gaat verdwijnen. De G8 in Frankrijk staat op het punt van beginnen. Olympische Spelen in Londen nog lang niet. Maar toch was er al een delegatie van NOC-NSF kijken in Londen... bij locaties om te sporten. Spreken zo directeur Gerard Dielissen. En militairen protesteren vandaag massaal tegen de aangekondigde bezuinigingen. Karin Alberts volgt de militairen onderweg naar Den Haag. TNT is gesplitst gisteren officieel in een post- en een pakjesafdeling. Wij praten met scheidend directeur topman Peter Bakker. En de laatste, ja echt de laatste, Oprah Winfrey. Hoort u meer over dit radio. 1 Journaal tot half 10. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De brand op de Kamthoutse Heide in België heeft vannacht Nederland niet bereikt en is onder controle, zegt de politie. De brandweerlieden stellen zich zo strategisch op dat die brand daar niet voorbij kan. En dat zij uh, ja, alles in het werk stellen om, uh, om die brand daar te houden en uh, waar mogelijk natuurlijk ook het vuur... Uh, Dopen. Dat lijkt eigenlijk te lukken, alleen ja, met dit soort branden is het altijd lastig om daar uh, inschattingen te maken over, over het verloop ervan. Want het kan, het, kan het redelijk onder controle lijken en op dat moment lijkt het weer op. Bijna dus. 450 hectare heidegrond is afgebrand. Burgemeester Lucas Jacobs van het Belgische Kramthout werd verrast door snelle verspreiding van het vuur. Hij is groter geworden dan dat we gedacht hebben, mede door de wind die alles heeft aangewakkerd. Maar goed, de korpsen, ook de Nederlandse brandweerkorpsen... staan paraat en doen al het mogelijke om verdere uitbreiding te voorkomen. En het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. De brand is dus onder controle. Het nablussen zal nog wel de hele dag duren. Nederland is het enige land in de EU... waar de regels voor gezinshereniging een heet hangijzer zijn. Dat zegt Europees commissaris Malström. Geen enkel ander land heeft bij haar aangeklopt om die regels te verscherpen. In Nieuwsuur zei Malström dat ze niet zomaar de wet kan wijzigen. De Commission cannot change laws like that. That is part of the European Game of, of Rue of, of Games, has been so sinds de s Minister Gadlius van Immigratie, Snapt Malmströms bezwaren niet. Ik hoor een ander verhaal van haar. Als wij met elkaar praten, dan is ze vol begrip over de situatie. En zegt ook van, uh, dat zijn zaken die we zeker aan de orde moeten stellen. Het gaat hierom. Dus ze zegt iets anders, als ik u mag onderbreken... als u uh, met z'n tweeën spreekt achter gesloten deuren... Ja. dan tegen ons op camera, dat lijkt. Laat ik er maar op houden dat ik een positieve invloed op haar heb. Mm. Volgens Malmström is het debat rondom integratie in Europa verhard... door de opkomst van partijen met een extreem gedachtegoed. We see uh, uh, parties on the quite extreme front raising in many countries. We have a very unpleasant tone in the European debate uh, today, uh, and I'm not saying that the problems do not exist. We should address these problems, but we should not fool the citizens that they are very easy solutions and quick fixes, but because we are stirring up uh, tensions in the society that can be very, very dangerous. Gevaarlijke ontwikkeling, een makkelijke oplossing daarvoor... is er niet, al dus Malmström. Minister Leers zegt dat de regels rondom gezinshereniging... echt niet alleen in Nederland ter discussie staan. Als Nederland de enige is die dit wil... Dan is er geen meerderheid in het Europarlement en dan gaat het gewoon niet gebeuren. Nee, maar wat u aan het, een beeld aan het oproepen bent, is dat er een wedstrijdje is tussen Leers en mevrouw Malmström en of die wel zijn plannen erdoor krijgt. Ja. Ik zie één ding en dat is dat Europese steden, Europese landen, allemaal worstelen met dezelfde problemen. De problemen van de integratie. En dat is wat ik agendeer. En dat agendeer ik met een aantal concrete maatregelen. Ja. Waar ik steun voor vraag bij andere landen. En ik zeg als u dat niet steunt, prima maar kom met andere initiatieven. En ook al weet Nederland dan de Europese Commissie uiteindelijk wel te overtuigen... dan moet daarna ook nog een meerderheid van de EU-lidstaten de verscherping goedkeuren. Dan naar Georgië, daar heeft de oproerpolitie met harde hand... een betoging bij het parlement uiteengeslagen. Traangas, rubberen kogels en waterkanonnen zijn gebruikt... om de ongeveer 1500 demonstranten te verdrijven. Eén agent kwam bij het geweld om het leven... De minister van binnenlandse zaken keerde de demonstranten zich tegen de politie en moesten er wel hard worden ingegrepen. De had to use force. Part of the demonstrators uh, Part of the demonstrators fled from the scene Er is dus ook nog een politieman om het leven gekomen. De demonstranten eisen sinds afgelopen weekend dat president Sakasvili vertrekt. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en niet in staat is om de armoede in het land te bestrijden. De komende tijd moeten Duitsers letten op de salades die ze eten. De Duitse overheid waarschuwt voor tomaten, komkommers en sla uit het noorden van Duitsland. Mogelijk zijn 600 mensen besmet geraakt met de darmbacterie Ehek door het eten van deze producten. De minister Ilse Eikner van Consumentenzaken roept mensen op om rauwe groenten goed te wassen, goed te koken en de snijplanken schoon te maken. Goed waschen, rohes gemüse. En ansonsten natuurlijk abkochen. Insbesondere gemüse kochen is immer. Maar de generele regel. En dat brett immer sauber maken. Also, het schneidebret sauber maken. Alles schoonmaken dus. De bacterie veroorzaakt braken, ernstige diarree. En de nieren kunnen worden aangetast. Tot nu toe zijn zeker twee mensen overleden door de besmetting. Wie nog wil profiteren van de belastingvoordelen voor milieuvriendelijke auto's moet snel zijn. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil de regeling namelijk afschaffen. Vindt hij te duur. Vanwege de bezuinigingen moet het huidige kabinet het allemaal een beetje minder doen. Zo verdwijnt de vrijstelling voor de belasting op de aanschaf van auto's en wordt die voor iedere auto minimaal 10%. Alleen elektrische auto's worden in de toekomst nog gevrijwaard van de maandelijkse wegenbelasting. Dat geldt dus niet meer voor zuinige benzine- of dieselauto's. Maar daartegenover staat dat de accijns op benzine de komende tijd niet omhoog zal gaan. wil wilde zelf nog niks over zeggen. Zijn plannen worden vrijdag besproken in de ministerraad. Dan naar de G8 die begint vandaag in Frankrijk komen de leiders van de acht belangrijkste economieën wereldwijd bij elkaar om onder meer te praten over de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Ook de wereldeconomie, nucleaire veiligheid en de toekomst van het internet worden besproken. Volgens directeur Kumi Naido van Greenpeace is er te weinig aandacht voor klimaatverandering op deze top. Ever since the financial crisis till now, sadly the G8 has been Continuing a business as usual approach and that's just not good enough to get us to the world that we need to reduce emissions, to secure and contain climate change and to ensure that we deliver to our children and grandchildren a safe, secure and sustainable and peaceful world. Weinig nou, aandacht was voor het klimaat, zegt Greenpeace. De verwachting is dat er wel achter de schermen vaak gepraat zal worden over Dominique Strauss-Kahn en het IMF. Jared Lee Lovner, die begin dit jaar zes mensen vermoorden... en congreslid Giffords in de Verenigde Staten door haar hoofdschoot... wordt voorlopig niet berecht. Hij is psychisch te gestoord, zegt de rechter. Tijdens de zitting reageerde Lovner erg agressief... en werd hij overmeesterd door beveiligers. He, he interrupted the judge and two marshals who were right on either side during this whole proceeding jumped on him instantly pulled him down onto the floor and yanked him out of the courtroom on the floor he was continuing to talk to the judge the judge ignored him and kept speaking Om voor het bloedbad maakten klasgenoten en ook een docent zich zorgen over Lafner's mentale conditie en daar werd niets mee gedaan blijkt uit e-mails die in bezit zijn van ABC News Seven months before the tragedy, Loeffner is acting so strangely in math class that the instructor thinks he's on drugs, describing him as having an evil big smile and laughing very inappropriately. At least one officer wants Loeffner expelled. But a college administrator vetoes that, writing, since there's been no direct threat from the student, I did not feel comfortable rushing in to remove the student from class. Jared Lee Lavner moet maximaal vier maanden naar een psychiatrisch ziekenhuis om te zien of hij kan worden behandeld. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurt een sonde naar een asteroïde om deeltjes te verzamelen. Wetenschappers hopen met dat verzamelde materiaal het ontstaan van de aarde beter te kunnen begrijpen, al dus NASA. Asteroid 1999 RQ36 may hold clues to how life began on our planet. Maar het may straight for ons in de year 2182 To de understand both the potential scientific and literal impacts of this 1900 diameter asteroid, the Osiris Rex mission will give us a closer look. Bij de NASA, waar ze heel aardig cello spelen, willen ze de sonde in 2016 lanceren. Zeven jaar later komt het ruimtevoertuig dan weer teruggebaard. I we meet again. To God be the Glory. Mm, met die woorden sloot Oprah Winfrey de laatste aflevering af van haar talkshow. Die gisteravond in Amerika is uitgezonden. Ze kreeg nog een minutenlange staande ovatie waarna ze haar partner, Stephen Graham, omarmde. Achter de schermen bedankt Oprah haar. Medewerkers voor alle steun van de afgelopen jaren. Um, ja, ze zei: I won't say goodbye. Dat denken ook deze Amerikaanse toeristen op het museumplein in Amsterdam. Volgens hen zijn, ze, zijn we nog niet van Oprah af. Ik denk dat Oprah niet lang Ze zal terugkomen op televisie. Ik denk dat ze heel goed zal doen. Ik denk dat ze Maar ik denk ook dat ze een belangrijke rol spelen. De laatste aflevering van de Oprah Winfrey Show werd vorige week opgenomen. Gasten als Tom Cruise, Beyoncé, Madonna en Michael Jordan kwamen langs. Drie dagen van verlies sloten de beurs op Wall Street, gisteren in de plus. De Dow Jones maar liefst drie tiende hoger, technologiebeurs Nasdaq twee keer zo hoog, zestiende winst maar liefst. In Azië zijn ze ook alweer aan het handelen. Japanse Nikkei staat ook al op een winst, ruim 1%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het toch even terugluisteren. Surf dan naar nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Een film over het leven van Phil Spector is er nog niet, maar dat gaat veranderen. man die bekend werd met zijn Wall of Sound en werkte aan het laatste Beatles album, zit momenteel een gevangenisstraf van 19 jaar uit voor de moord op een actrice. Een opmerkelijk leven dat El Pacino graag wil spelen op het Witte Doek. Bert Midler speelt dan zijn advocaat. De titel van de film is nog niet bekend, maar um, misschien is dit iets.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 Night is cloudy. Het B van de Beatles, geproduceerd door Phil Spector. En er komt dus een film over zijn leven aan. 17 minuten over 6 is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Joris van de Kerkel voor het eerst vanochtend. Joris, goedemorgen. Lara, goeiemorgen. Waar ben jij vanochtend? In Utrecht en in Utrecht tussen nieuwbouw en oudbouw, eh, dicht bij de jaarbeurs, uitzicht op eh, al die verschillende parkeergarages, uitzicht op het enorme glazen kantoorgebouw eh, wat eh, wat daar staat, uitzicht op allerlei oranje vlaggen die er hangen bij een bedrijvencomplex en uitzicht op de parkhaven. En de parkhaven dat is nieuwbouw, dat zijn ja dat is een appartementcomplex. Bij een haventje waar oude uh, scheepjes uh, liggen, woonboten liggen. En daaromheen zijn, uh, zijn huizen gebouwd. En op deze manier zou het ook aan de andere kant van het kanaal uh, moeten. Zo zou het er ook moeten gaan uitzien. Nieuwbouw in het centrum. Uh, niet meer van die nieuwbouw in de weilanden en de zijkanten van de stad. Uh, de, de, de nieuwbouwplek hier, Leidse Rijn, is zo goed als, als voorgebouwd. En de gemeente Utrecht... Die moet nog wel, ik geloof iets van 26.000 huizen de komende jaren bouwen. Dat hebben ze zo afgesproken. En die ruimte zoeken ze nu in het centrum van de stad. Dat noemen ze in goed Nederlands niet uitbreiden, maar dat noemen ze inbreiden. Ja. Um, zo noemen ze dat dan. <laughs> het Dynamisch Stedelijk Masterplan wordt ingebreden. Uh, daar komt de wethouder uh, straks over praten. Hij gaat het in de loop van de ochtend uh, presenteren. En dan komt hij vertellen aan deze kant van het kanaal... Uh, hoe mooi dat hij het er hier vindt uitzien. Het ziet er toch ook wel een beetje bunkerachtig en kolossaal uh, uit. Uh, maar hij zal zijn liefde daar denk ik voor uh, gaan uh, betuigen. Aan de andere kant van het kanaal is Villa Jongerius. Die villa... Die wordt nu opgeknapt. Alle glas in loodramen worden gerestaureerd. Maar daaromheen is ook een groot industrieel complex... met uh, allemaal van die teksten uh, daarop. Uh, dus er is veel graffiti, er is veel ruimte geweest... om de boel een beetje uh, kapot te maken. Het ziet er op dit moment niet uit. En het mooie is, uh, dat denkt in ieder geval de wethouder... dat dit juist een plek is om uh, mooie nieuwe huizen neer te gaan zetten... dicht bij het centrum van de stad. De komende 3,5 uur praten met de wethouder... praten met mensen... die verstand hebben van de van ruimtelijke ordening die niet van de gemeente Utrecht zijn over het verschil tussen wonen in de binnenstad, nieuwbouw in de binnenstad en wonen om het maar zo te zeggen in de buitenstad, de stad. Waar al die nieuwbouwhuizen zijn en waarvan gezegd wordt dat er zo ontzettend weinig dingen zijn... die je nodig hebt om te wonen, supermarkten en echte gezelligheid. Nou, die echte gezelligheid uh, die proberen we hier, uh, hier op te zoeken. Af en toe komt er eens iemand op een fietsje uit een van de appartementen gereden. Zullen we ook maar eens even proberen aan te spreken. En de wethouder dus straks met zijn verhaal over hoe Utrecht nog mooier kan worden. Hmm. Nou, we zijn benieuwd Joris. Tot later.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 Sander van Horen en weer een nieuwe nederzetting in Oost-Jeruzalem. Dan naar de film Wasteland. Overladen met prijzen en lovende kritieken. Zelfs genomineerd voor een Oscar in de categorie documentaires. Maar in de bioscoop is hij niet te zien. Ze is alleen op DVD te bekijken. Nou, in Den Bosch besloten ze dat dat echt niet kan. Wasteland is de openingsfilm van het Bos Art Film Festival. Cultuurredacteur Ron Holman keek samen met onze filmrecensent Dana Linsen naar deze... Opmerkelijke documentaire. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Wasteland is gemaakt door regisseur Lucy Walker die samen met de van oorsprong Braziliaans beeldend kunstenaar Vic Muniz... uit New York afreist naar de grootste vuilnisbelt van Brazilië. De film volgt het proces van het maken van de tentoonstelling. Daarvoor gaat Vic Moenis terug naar Brazilië. En hij maakt kennis met de uh, vuilnisrapers. Uh, dus je ziet een deel van hun leven. Je, de mensen vertellen over hoe moeilijk ze het hebben om daar uh, te overleven. Je maakt kennis met een man die een soort vakbond voor uh, vuilnisrapers is gestart. Er is een vrouw die een restaurantje heeft opgericht... En Kookt met afval, wat nog heel goed bruikbaar is. Dus je krijgt een heel goed beeld van eigenlijk de kleine eh, alternatieve economie op zo'n vuilnisbelt. En tegelijkertijd zie je Vic Moenis aan het werk. En af en toe moet hij nog de wereld rondreizen om her en der een openingetje te verrichten. van een tentoonstelling van zijn werk. En uiteindelijk werkt dat allemaal toe naar die grote tentoonstelling. Hallo, en hoe stonden die mensen daar eigenlijk tegenover toen hij kwam? En wilden ze meewerken? Hij moest duidelijk hun vertrouwen winnen, want het zijn natuurlijk arme mensen. Dus er is een heel proces van vertrouwen winnen aan vooraf gegaan. En de voordat de hele film tot stand is gekomen, heeft het ook zeker vijf jaar geduurd. En er zijn co-regisseurs aan het werk geweest om met de mensen te praten en te werken. En uiteindelijk ze hebben ze zich natuurlijk overgegeven en geopend voor dat proces. Heel goed. Wat o que doen vai fazer a hora je sair gaat, van de <laughs> De film staat geboekt als een documentaire, maar het bijzondere van Weesland... is de ontwikkeling van een uniek verhaal met opvallende hoofdrolspelers... In dit geval echte mensen. Het is meer dan een documentaire, want het documenteert een proces. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een film die gaat over iets tot stand brengen. En je zit erbij. Dus je zou het in die zin ook meer een reality-achtige uh, film kunnen noemen. En dat is ook denk ik de meerwaarde van de film. Dat je als toeschouwer heel erg geëngageerd raakt met wat er daar aan de hand is en hoe dan uiteindelijk nou ja, van vuilnis weer iets wordt gemaakt. En dat zie je ook weer uitgeveegd worden. Dus dan is de cirkel rond. Nou heeft de film behoorlijk wat successen behaald. Is dat nou ook weer een beetje teruggesluist naar de mensen daar? De opbrengst van de tentoonstelling in Brazilië... Ik begrijp dat dat iets van uh, 250.000 dollar is is teruggegaan naar de mensen die in de film worden geportretteerd. En een aantal daarvan hebben dat geld gebruikt om een opleiding te volgen. Of zoals die vrouw met dat restaurantje om een echt restaurantje te beginnen en weg te gaan van de vuilstortplaats. Er is wat geld naar deze uh, vakbond van vuilnisrapers gegaan. Maar heel veel van deze mensen die leven daar en hun leven is niet echt noemenswaardig uh, veranderd. Wat ik mooi vind is de combinatie van activisme en kunst. Dus dat een kunstenaar iets doet, iets teweeg brengt met mensen... en een deel van de opbrengst ten goede laat komen aan die mensen. Want dat engageert je als toeschouwer ook veel meer... dan als je toch naar een traditionele documentaire kijkt... over mensen in een ellendige situatie... waarbij je heel machteloos uit de bioscoop komt. Hiermee wat het dan ook voor gevoel is en wat je precies moet doen... maar je hebt in ieder geval het gevoel er is iets mogelijk... en ook iets meer dan alleen maar geld storten. Want juist omdat er kunst is gemaakt... zijn al deze mensen ook gaan nadenken over hun leven... En uh, over hun omstandigheden. En dat verwoorden ze ook heel mooi in de film. Dus ik denk dat via kunst je wel heel veel tot stand kunt brengen. Not number 272. The great work by Vic Muniz: pictures of garbage. Um... Wasteland dus. Vanavond te zien als openingsfilm van het Bos Art Film Festival in, inderdaad, Den Bosch. Nou, mocht u daar geen tijd voor hebben, kunt u altijd nog de dvd kopen. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Het is tennisser Thomas Gorel niet gelukt de derde ronde te bereiken... van het tennis toernooi van Roland Garros. Gorel verloor in drie sets van de Zwitser Stanislas Wawrinka. Um, nou ja, ik had, ik had in de eerste set mijn kansen. Die kon ik helaas uh, ja, ja, niet pakken. En ja, hij pakte ze daarna wel. Um, dus dat was een beetje ja, de eerste set. En ja, tweede en derde set kon ik het eigenlijk niet echt meer bijbenen. Hij had niet echt ook mijn kans op zijn service. Wel een paar keer 0-30 of, of 15-30. Sorry. Um, maar ja, het was gewoon te goed vandaag. En, ja, ik heb mijn best gedaan en ja, helaas zat er niet meer in. Nog twee Nederlanders over op Roland Garros. Bij de mannen Robin Haasen, bij de vrouwen Arantxa Rus. Zij spelen vandaag allebei hun tweede ronde partij. De hockeyfinale van de Nederlandse vrouwencompetitie gaat tussen Den Bos en Lara. Beide ploegen speelden gisteravond de beslissende wedstrijd in de halve finales. Nou, Den Bos won met 2-1 van Amsterdam en Lara versloeg SCHC met 3-1. In Den Haag wordt vanavond het eerste duel van de finale van de playoffs gespeeld. De inzet is een startbewijs voor de voorronde van de Europa League. Ado Den Haag speelt thuis tegen FC Groningen. Zondag is dan de return in Groningen. Coach van FC Groningen, Pieter Huistra, beseft dat de druk op zijn ploeg groot is. Ja, maar dat, dat, dat is ook iets, vind ik, wat we als spelersgroep moeten leren. Wat we, daar komt het op neer, hè? zeker in het einde van het seizoen. Dat de, de prijzen en de, en de tickets voor, uh, voor Europa verdeeld worden. Daar moet je er staan. En uh, dat is heel anders dan in een competitie. Uh, als je dan een keer uh, wat minder wedstrijd hebt, dan probeer je het de volgende weer. Nu moet het. En, uh, het gaat over twee wedstrijden. Dus je moet de eerste wedstrijd een goede uitgangspositie verwerven... Uh, om het de tweede wedstrijd af te maken. De eerste wedstrijd is dus vanavond in Den Haag.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 En in Frankrijk komen vandaag de leiders van de G8 bijeen voor hun jaarlijkse top. Op de G8-top wordt onder meer gesproken over de Arabische wereld, nucleaire veiligheid en de toekomst van het internet. De verwachting is dat informeel gesproken zal worden over de opvolging van IMF-topman Stroos kaan Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is ongeveer 12 graden, wisselend bewolkt en overal nog droog. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land is er de komende uren nog ruimte voor de zon.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 AMDB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 13 kilometer. Wat langer zijn de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoud Rijndijk 4 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Spijkenissen ook 4 kilometer. Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een spaarrekening? Wijzer in Geldzaken helpt je met deze en al jouw andere financiële vragen. Ga voor betrouwbare informatie en tips naar wijzeringeldzaken.nl.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 Al maanden vechten Thaise en Cambodjaanse troepen aan de grens. Twee landen hebben ruzie om enkele tempelruïnes. En af en toe laait de strijd op. Dan moeten tienduizenden mensen in het grensgebied een veilig heenkomen zoeken. Correspondent Michel Maas bezocht het strijdgebied waar het af en toe echt oorlog is. Een belachelijke oorlog, zonder enige aanleiding. Dat is het, zegt deze politieke waarnemer in Bangkok. De strijd tussen Thailand en Cambodja gaat helemaal niet over tempels. Dat is maar een voorwensel. De Bangkokse elite en het leger willen alleen maar spanning in Thailand creëren... zodat verkiezingen kunnen worden afgelast of er zelfs een militaire koep mogelijk is. De kou als een pretext, misschien in to om de elektie te gaan. voor een groep of een zissing van power. Een belachelijke oorlog? Zo voelt het zeker als je naar de grensovergang bij Chongyong gaat. Thuis lopen hier zelfs zonder paspoort zo Cambodja binnen. Wat de thuis daar aan de overkant doen? Gokken. Want de oorlog of niet, de drie gigantische casino's die daar aan de Cambodjaanse kant van de grens liggen, die moeten blijven draaien. Maar voor de mensen die het heeft getroffen, is de grensoorlog niet om te lachen. Op het een peu choqué, een bon bah. De Fransman Georges Gaudier loopt door de puinhopen van zijn huis dat door vijf granaten is getroffen. Het gebeurde op 26 april. Toen we thuis kwamen, leek het eerst allemaal nog niet zo eerlijk. Van de straat af gezien ziet het er allemaal nog wel redelijk uit. Je ziet wat dakpannen die een beetje scheef en slordig erop liggen. Maar als je naar de achterkant van het huis loopt... dan zie je een enorme ravage. Dus een halve huis is verwoest... Het dak is eraf geblazen. De keuken is één grote puinhoop. De woonkamer ligt bezaaid met zijn dakpannen. Gelukkig was er niemand thuis toen de granaten ontplofte. Ze hadden gezegd dat we weg moesten gaan. Dus zaten wij veilig in een vluchtelingencentrum. Alleen de hond was thuis. Het is een wonder dat die het heeft overleefd. Goudier kan niet meer lachen om zijn kleine oorlog... Maar nog veel serieuzer is de oorlog voor de militairen, die je moeten vechten. We spreken er een bij een wegversperring, vlakbij een van die omstreden tempels. Zeker tien man van mijn eenheid zijn gewond en acht of negen zijn er al omgekomen. De Cambodjanen versterken hun troepen en dus doen wij hetzelfde. De situatie is nog altijd heel gevaarlijk. Deze belachelijke oorlog is nog niet afgelopen. Correspondent Michel Maas maakte dit verslag. Het is acht minuten over half zeven. Heeft u uw vakantiegeld al gekregen? Kan elk moment binnenkomen als het er nog niet is. Maar wat doet u ermee? Verslaggever Roel onderzoekt onderzocht het. Met z'n allen bij elkaar hebben we zo'n 12 miljard euro vakantiegeld te besteden. Dat is een enorme smak geld waar je leuke dingen mee kunt doen. Ik heb een nieuwe fiets gekocht en ik ga ermee sparen. Ja, ik ben op zoek naar een nieuwe laptop. Uh, het is al bijna op volgens mij. Ik weet niet meer waar aan, maar ik heb grote uitgaven gehad. Ik denk dat ik komend jaar ergens een huis ga kopen. Dus ik dacht, als ik nu wat geld op de bank heb, misschien wordt het lenen dan straks iets makkelijker. Uh, ja, voor de vakantie naar Italië. Oh ja, dat is waar. Je kunt het ook gebruiken voor je vakantie. Volgens Annemarie Koop van het Nibud is dat vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend. Nou, we zien dat het vakantiegeld steeds minder besteed wordt aan vakantie zelf. Maar dat mensen er eerder schulden mee aflossen of ook wordt het veel gespaard. Of worden er grote aankopen mee gedaan. De banken willen je graag helpen om je geld bij hen te parkeren. De pratende site van de SNS-bank zegt het zo. Wil je jouw vakantiegeld een toprente geven en jezelf een mooie zonnebril op de koop doen? Dat is zo geregeld. Heb je al een SNS-spaarrekening? Dan hoef je alleen maar minimaal 500 vakantiegeld tot deze spaarrekening te storten. Dat heb je in. Een en als je het geld rekening. toch in je zak voelt branden, dan zijn er wel weer anderen die je daar met een aantrekkelijk aanbod vanaf kunnen helpen. Met, uh, met de ingang van vandaag tot en met uh, aanstaande zondag uh, biedt Mediamarkt de consument uh, 500 euro meerwaarde voor haar vakantiegeld. Nou, daar kan ik wel gevoel over zijn. Ja. Barry van Ruiven is de baas van Mediamarkt. Die 500 euro korting krijg je pas als je meer dan 3000 euro besteedt. En dan blijft er niks anders over dan op de fiets naar de Veluwe. Nou, wat mij betreft is er helemaal niks mis mee met op de fiets naar de Veluwe. Maar als de behoefte er is om consumenten elektronica te kopen... Dan kan dat op dit moment heel goed bij ons. Omdat er gelijk boter bij de vis voordeel beschikbaar is in de vorm van de vakantiepremie. Dus dan uh, ga ik even bij de mediamarkt langs. <lacht> Als het zo is dan... Uh... Als je geld tekort hebt voor je droomvakantie, dan kun je proberen bij een online goksite daar wat aan te doen. Eerst 100 euro inleggen, dan krijg je een kraslot. En daarmee zou je eventueel je vakantiegeld kunnen verdubbelen. Misschien is het ook goed om te weten dat deze maand bij uitstek de maand is waarin incasso-bureaus en woningcorporaties kijken of ze misschien nog wat achterstallige betalingen kunnen innen. Ja, het, het kan een mooie gelegenheid zijn ook voor huurders bijvoorbeeld om die achterstallige betalingen te voldoen. En um, ja, geef het geld dus ook niet te snel uit waardoor je... Die, die betalingen alsnog niet kunt doen. Ja, verstandig hè? Ja. Hoe je als consument verstandig met je vakantiegeld kunt omgaan, dat is eigenlijk wel duidelijk. Maar wat is voor het land de beste besteding? Fred van Rij van de Universiteit van Tilburg. Je kunt het uitgeven, dat zou goed zijn voor de Nederlandse economie. mits je dat in Nederland uitgeeft en niet aan een buitenlandse vakantiereis bijvoorbeeld. En dan zou je toch in Nederland op vakantie moeten gaan om het geld te besteden. Voor sommige mensen is de vraag hoe ze hun vakantiegeld zullen besteden nauwelijks aan de orde. Ze hebben het gewoon niet. Bijvoorbeeld omdat ze van een uitkering leven. Een paar kerken in het noorden van het land proberen ervoor te zorgen dat mensen met weinig geld toch op vakantie kunnen. Klaas Reinders. Als je veel verdient dan krijg je ook meer vakantiegeld omdat dat eigenlijk gewoon een percentage is van je jaarinkomen. En uh, wij roepen dus mensen op om een deel van hun vakantiegeld als schift over te maken. En daar kunnen we leuke dingen weer doen voor deze mensen, ja. Een bijdrage was dat van onze verslaggever Roel Bau. In het Belgische Kanthout, net over de grens bij Woensrecht, zijn Nederlandse en Belgische brandweerploegen de hele nacht bezig geweest met die grote heidebrand. 450 hectare natuur is daar verwoest. En correspondent Joris van Poppel was daar in de buurt. Een enorme drukte aan de rand van de kant, houtse heide. Net over de grens in België. Helikopters, brandweerwagens. Meneer, u komt net van de heide af. Wat heeft u gezien? Ja, er is nog rookontwikkeling richting Nederland, richting Essen, richting uh, Wilderse Duintjes. Daar is het nou denk ik heel serieus aan het branden. Wat heeft u dan gezien? Uh, donkere rook. En uh, het stuk dat afgebrand is, daar hangt nog zo'n soort mist boven. Het is nog wat Maasmeulen. Meneer Van talkie hier de brandweercommandant, wanneer is de brand onder controle? Hopelijk krijgen we in de loop van de nacht alle vlammen geblust, gedoofd. Dan uh, wacht ons morgen een spannende dag, omdat we strakke wind verwachten morgen ook weer. Uh, het vuur zit nu in de grond. Dan gaan we heropflakkeringen krijgen, daar kunnen we zeker van zijn. En dan uh, moeten we klaar zijn om die allemaal te kunnen bestrijden. Tussen de brandweerwagens, Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. We hebben preventief ook de mogelijke huizen in kaart gebracht. Die zouden moeten geëvacueerd worden. Maar op dit ogenblik is daar absoluut nog geen sprake van. Samenwerking met Nederland, hoe verloopt die? Die verloopt zeer vlot. Er is ook een uitwisseling van brandweerexperten. zodanig dat men echt wel weet hoe ver de brand hier bij ons staat. In het verleden zijn er problemen geweest met brandweerslangen. Nederlandse brandweerslangen die niet zouden passen op Belgische brandweerslangen. bij dit soort grensoverschrijdende branden. Is dat vandaag nog steeds zo? Wij zijn grote stappen vooruitgezet en gelukkig zijn bijna al van die toestanden uit het systeem gehaald. Want het is natuurlijk onaanvaardbaar dat moment dat je al je brandweercapaciteit nodig hebt, dat het dan omwille van een koppeling die niet op elkaar is afgestemd, niet zal lukken. Grote brandweerwagen, blauwe zwaarlichten komt voorbij. ruikt naar rook nog. Bent u bij de brand geweest zelf? Ik ben bij de brand geweest. Zodra je kunt zien, alles verbrand, Alles werd. En dan zagen we in de 50 alles verbrand. Meneer, staat hier te kijken aan de rand van het bos? Ik doe hier al een uh, jaar of vijf, zes natuurwandelingen. Zo met kinderen, met scholen. Zo. Hm. Ja. En hoe erg is dat voor het gebied, die brand? Ja, dat, uh, dat zal nog een paar jaar duren voordat de rest is. Ja, er zijn ook veel broedvogels die gewoon op de nest blijven zitten om het broed te beschermen en dan op het laatste moment wegvliegen of, of zelfs mee, op, mee opbranden. Hè. Dus, ja. en, en ook dat broed dat is, dat is weg. Hè. dat is gedaan. Hè. Die eieren of die jonge vogels, dat is, uh, dat is getal, ja Brand is dus uh, onder controle. Het nablussen zal nog wel de hele dag gaan duren. We bellen later deze uitzending nog met de burgemeester van uh, Woensdrecht, Woensdrecht, Marcel Frenzel, over de gevolgen van deze brand. Het is kwart voor zeven. U naar het NOS Radio 1 Journaal. Het tennis. Thomas Schorel is gisteren in de tweede ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. Schorel was op uh, Roland Garros niet opgewassen tegen de als veertiende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Schorel verloor namelijk met 6-3, 6-2 en 6-4. Hij maakte in Parijs zijn debuut op een Grand Slam toernooi en kijkt terug op zijn partij tegen Wawrinka. Uh, nou ja, ik had, ik had in de eerste set mijn kansen, die kon ik helaas uh, ja, ja, niet pakken en ja, hij pakte ze daarna wel.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 Uh, dus ja, hij kan natuurlijk gewoon ontzettend goed tennissen. En ja, vandaag zat er uh, helaas niet meer in. Wat neem jij mee van zo'n wedstrijd uh, voor de toekomst? Nou ja, ja meer gewoon van ja, wat iemand doet om, met zo'n ranking. Wat, hoe hij speelt, op wat voor momenten hij bepaalde dingen doet. En ja, daar hoop ik dan van te leren. Uh, ja, op zich heb ik wel gewoon goed gespeeld vandaag. En ja, het was gewoon niet goed genoeg. Het was gewoon wel minder dan in mijn eerste ronde. Toch als je kijkt naar het toernooi zelf, de kwalificatie overleeft, in dat hoofdtoernooi gekomen. Je zult nu misschien een beetje balen, maar de week is goed geweest, hè? Ja, nee, ik heb gewoon een hele goede, het ja, is het, anderhalve week hier gehad. Gewoon met heel goed tennis en um, ja, da daardoor heb ik mijn kwalificatie afgedwongen. Um, en ja, er zit wel natuurlijk gewoon meer in. En ja, nu baal ik en we hopen hier gewoon het beste uit te halen en dan uh, dat meer mee te nemen naar wimmelen. Er zitten mooie, mooie maanden aan te komen en als je nog eens verder vooruit kijkt, dit smaakt naar meer? Ja, dit smaakt natuurlijk zeker naar meer uh, hoofdtoernooi, grensslam is natuurlijk gewoon het hoogste wat je kunt halen. En ja, daar hoop ik gewoon de komende paar jaar uh, gewoon deel van uit te maken. En dat ik die toernooi mee mag spelen. Dat zei tennisser Thomas Schorel. Hij was in gesprek met Martin Vriesema. Subsidie op zuinige auto's wordt geschrapt. En de AWB gaat snelladers plaatsen voor elektrische auto's. Spreek we straks over met AWB-directeur Guido van Woerkom. Ook bij de AWB voor de verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Marcel, het is nog niet al te druk, 15 kilometer in totaal. De langste file staat nu op de A8. Zaandam richting Amsterdam, voor knoopend Koenplein, 4 kilometer. Nou, wat wordt het uh, vandaag, Jolanda, gisteren was je niet tevreden? Nee, nee, te veel aanrijdingen naar mijn smaak. Nou, vanochtend, ja, donderdag begint de spits... altijd wat langzaam op gang te komen. Maar rond half 9 ongeveer 200 kilometer. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. naar Joris van de Kerkhof, die is vanochtend in Utrecht. En daar wordt alles anders, toch, Joris? Als het aan de gemeente Utrecht ligt wel in de loop van de dag... wordt een plan gepresenteerd om vooral huizen in de stad te gaan bouwen. Niet meer buiten de stad, maar in de stad... Hij komt hier een beetje aan de buitenkant van de stad, maar wel met uitzicht op de jaarbeurs. Dus toch ook wel een beetje binnenstad eigenlijk. Nou, dat kan in Utrecht. Uh, op een weggetje langs het kanaal komt de meneer in Kortebroek uh, voorbij fietsen. Die kijkt aan de ene kant naar een complex wat er niet uitziet, waar nieuwbouw moet komen. En aan de andere kant naar een complex uh, wat uh, nieuw gebouwd is. Meneer, in Kortebroek, mooi daar aan de overkant? Nee, nee ik wil nee. niet in mijn flat wonen. <laughs> maar wel in de binnenstad? Nee, ook niet. Nee. Nee. Waar woont u nu? Piana. Ik heb wel in Utrecht gewoond, maar uh, ja, mijn vrouw komt uit Vianen en uh, ik woon al sinds ik getrouwd ben in Vianen, ja, ja. En dat is al best wel lang geleden. 32 jaar. <laughs> <laughs> en wat zou je dan hier het liefst zien staan? Nou ja, ik heb een uh, liefst lage uh, uh, nieuwbouw zeg maar. Ja, ja, ja. U bent weer op adem. <laughs> moet u nog ver? Nee, ik moet naar binnenstad, naar <laughs> school. Wel werken, ja. manier wonen daar. <laughs> Dank u wel. Oké, okay, u. Nou, ah, dat fietst hij. Meneer Bos, u bent wethouder uh, hier in Utrecht. Uh, u vertelt straks uh, dat dit gebouw van uh, Defensie, wat nu toch zo afgebladderd uh, uh, uitziet... met al die uh, graffiti aan de, aan de voorkant, dat wordt prachtige, zoals deze meneer zei, lage nieuwbouw. Nou, die meneer zit wel in de richting. Net niet helemaal goed. Het zal een combinatie worden, denken wij op dit moment in ieder geval in onze plannen, van laagbouw. Zeker als we naar het water toe gaan, denk ik. Maar aan de drukkere wegen die hier rondomheen liggen... zal het toch wel uh, hoogbouw gaan worden. Aan de overkant is al een beetje hoogbouw. Het zijn wel flats. Het heeft wel iets bunkerachtigs. Toch is het een, een, een succes aan de overkant. Ja, dit is uh, parkhaven, zoals wij dat noemen. Uh, appartementen vooral. Uh, hierachter ook nog kleinere appartementencomplexen. Uitermate populair. Mensen staan echt te dringen om uh, hier te mogen komen wonen. Dus ja, voor iedereen wat wil, zou ik zeggen. Uh, Sommige mensen willen echt graag in een grondgebonden woning op uh, wonen en andere wonen liever in een appartement. Leidse Rijn is bijna vol. Betekent het dat u, uh, want u hebt afspraken gemaakt om nog veel meer huizen te bouwen... 26.000 de komende jaren, dat u wel verplicht bent om in de binnenstad te wonen, uh, te bouwen? Of is het uitgangspunt en andere. Er zijn veel lelijke plekken die moeten opgeknapt worden. Het is, uh, het, is, het is een beetje allebei. We zijn al een tijdje bezig met hoor, Er moeten nog wel 10.000, 12 12.000 woningen gebouwd worden. Oh. In de stad willen we er ook ongeveer 10.000 realiseren in de komende jaren. Uh, en we merken zelf dat ah, mensen ook nu graag in de binnenstad uh, willen wonen. In de bestaande stad. En we denken zelf, hè, als je naar deze plekken kijkt. Hè, versleten, industrieterreinen die leekraken denken. Dat de stad er beter van wordt als we die plekken ook gaan benutten voor wonen. En ook natuurlijk voor voorzieningen. Het wordt niet alleen wonen, ook voorzieningen komen daar natuurlijk. Weiland kopen is niet zo duur. Uh, zo'n complex kopen is een stuk duurder. Daar gaan we het er straks over hebben hoe u aan dat geld komt om zo'n gebied dan toch nog uh, op te knappen. Ja, prima. En kijken we ook een beetje die kant op naar de jaarbeurs, wat er niet zo mooi uitziet. En daarachter, Hoogkaterijnen. Ja. Nog veel te bespreken. Ja. Goed nieuws voor automobilisten met een elektrische auto. De ANWB gaat deze zomer zogenoemde snellaadpalen plaatsen bij servicestations. De kans dat bestuurders onderweg zonder stroom komen te zitten en hun auto niet kunnen opladen wordt kleiner. Gaan we over praten met de directeur van de ANWB, Guido van Woerkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, meneer Van Woer, kom maar eerst even iets anders. Want uh, de aantrekkelijkheid voor uh, die zuinige auto's wordt dan groter. Aan de andere kant uh, valt het belastingvoordeel op zuinige auto's weg. Dat wil de staatssecretaris. Wat vindt u daar nou van? Ja, in ieder geval voor elektrische auto's uh, is in de plannen zoals we begrepen hebben... een vrijstelling tot, uh, tot en met 2017 uh, georganiseerd. Dus daar speelt het niet. Het ja. speelt wel bij de kleine zuinige auto's... die nu als uh, ja, een beetje warme broodjes over de toonbank uh, gaan... Uh, inmiddels uh, ja, meer dan 33% van de auto's hoeven geen belasting meer te betalen. Ja, daar weet je van dat is op een gegeven moment uh, over. Dat hebben we ook uh, uh, vaak aangegeven, ook vaak voor gewaarschuwd. Uh, het kabinet lijkt zich te houden aan de toezegging uit het regeerakkoord uh, dat het tot en met uh, 2013 vrijgesteld uh, is. En dat men dan weer uh, ja, de bescheiden bijdrage voor uh, de wegenbelasting moet gaan betalen. Hm, die regeling gaat aan zijn eigen succes ten onder eigenlijk, meneer Van voorkom. Ja, dat, dat hebben we ook al vaker gezegd. Van, ja, als je... Um, zo makkelijke regeling maakt, waar zo op geanticipeerd kan worden... en je zet er geen, geen stop op, dan zal het gebeuren. Maar het is ook wel prettig, want het effect is nu wel bereikt... dat we een heleboel schone en zuinige auto's hebben gekregen in Nederland. Ja, en ook steeds meer elektrische auto's. En wat wij hebben gemerkt in de week van de um, elektrische auto's... die we hebben gehouden bij de NOS en het Radio 1-journaal... dat er te weinig oplaadpalen waren. Daar heeft u wat op bedacht. Ja, maar daar hebben we de, de snellaadpalen. We vermoeden dat op enige termijn er wel voldoende oplaadpalen komen. Maar dan moet je zo'n zes zo tot acht uur aan zitten... om je hele accu weer volgelaten te hebben. Maar die laadpalen. Dat laten mensen wensen over. En wij willen in de komende maanden bij onze service stations uh, die palen gaan plaatsen. Waar je in uh, pak en bij 30 minuten toch 80% van uh, de energie kan laden. Ja, moet u er toch ook een koffiehoek bij plaatsen? Want wat doet u met die uh, automobilisten die daar gaan zitten wachten? Nou, Het voordeel is dat het bij onze service stations uh, is. Dat zijn al stations die ingericht zijn. Dat mensen even moet, uh, moeten wachten ja. als uh, de wegenwachtauto ze daar naartoe uh, toebrengt. Om, um, om verder te repareren. Dus men wacht daar al, al even. Dus die voorzieningen zijn al aanwezig. Nou, um, hebben wij begrepen dat de autofabrikanten niet zo blij zijn met die snellaadpalen. Zij waarschuwen ervoor dat het um, niet goed is voor de accu. Of in ieder geval nog niet bewezen is dat het uh, goed is voor de accu. Nou, er is inderdaad wel een discussie gaande. Maar uh, de gedachte is dat je niet permanent uh, snel moet, uh, moet laden. Dus je moet niet voortdurend je accu opladen via zo'n snellaadpaal, maar voor incidentele gevallen. Dus je bent onderweg en je denkt van ja, nu haal ik er toch niet meer naar huis toe. Dan kom je langs en dan kan je zo'n snellaadpaal gebruiken. Is dit het begin van een netwerk van elektriciteitsstroom, stroomtankstations dat de ANWB gaat opzetten? Ja, je weet niet hoe die markt zich precies gaat ontwikkelen, hoe de vraag van de leden zich gaat, uh, gaat ontwikkelen. Wij zien dat elektriciteit absoluut een rol gaat spelen in de, in de automobiliteit in de toekomst. En zoals we er al jaren bij waren bij nieuwe ontwikkelingen willen we hier ook bij zijn. Wordt u elektriciteitsleverancier ook? Nou, er zijn uh, elektriciteitsleveranciers genoeg. Hè. Er worden ook uh, nieuwe centrales gebouwd. Dus dat zal niet het grootste probleem zijn. Ik denk niet dat de AWB daarin stapt. Nou, maar dit, wat Marcel volgens mij bedoelt... is niet alleen maar een servicegericht idee. Ik kan me voorstellen dat u hiermee geld kunt verdienen. Ja, wellicht wel, maar als ik nu in ieder geval de investeringen zie die we moeten doen, dan zal dat in de komende vier, vijf jaar in ieder geval helemaal niks op, uh, opleveren. Uh, dan werken we aan een, uh, een serviceproduct en aan het toegankelijk maken van elektrisch rijden. En dan in het jaarlijke cash? -y. Ja, wie weet, wie weet, wie weet. <lacht> Mevrouw, ik moet zijn. Zo ver weg. Guido van Woerkom, directeur van de ANWB. Dank. Ja. 5000 militairen gaan vandaag protesteren tegen de bezuinigingen op Defensie. Karin Alberts is op een kazerne ergens daar waar de soldaten bijna in de houding staan voor het ochtendappel, Karin. <laughs> nou, dat, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Op dit moment is het hier vooral bij het hek van kazerne het harde in het harde. Een uh, Komen en gaan, of nou gaan nog niet. Het komen vooral van auto's. Uh, de mensen komen op hun post aan en een aantal van hen... Uh, zal dus straks over ongeveer een uur in de bus stappen. De bus richting Den Haag. Zij zijn dan een van de vele bussen die vandaag op Den Haag afrijden. Totaal, in totaal 5000 militairen. Nou, als je de vakbonden mag geloven uh, en waarom hebben we? We hebben geen reden om dat niet te doen. Dan zouden er veel meer militairen uh, bereid zijn geweest om te gaan demonstreren. Maar Den Haag heeft een limiet van 5000 man gesteld om het allemaal in goede banen te leiden. Nou, daar gaan ze demonstreren tegen de bezuinigingen. De bezuinigingen van 1 miljard op defensie, 1 op de 6 banen, grosso modo, gaat verdwijnen de komende jaren. Nou, en uh, ja, wat wel bijzonder is, militairen, ja, die staken niet zo snel, die demonstreren niet zo snel. Sterker nog, dat is hen verboden bij wet. Uh, maar voor vandaag is een uitzondering gemaakt. Ze mogen, zonder dat ze een vrije dag hoeven op te nemen, naar Den Haag. En ze mogen dat zelfs in hun uniform doen. En dat gaan ze doen. Nou, en jij gaat ze volgen. Karin Alberts, onze verslaggever, is daarbij bij het vertrek in het harde. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. God, dan ging ik vroeger altijd naar de disco, het harde. Nou ja, wij gaan naar de kranten. In het nee, Nederlands anders. Dagblad <laughs> ja, is te lezen dat de politie te weinig doet... met kritiek van de nationale ombudsman. De Universiteit Leiden deed onderzoek bij drie korpsen... waarover in totaal 174 klachten waren binnengekomen. Bijvoorbeeld over het hardhandig gebruik van handboeien. Veel uitspraken van de ombudsman bleken in de laten belanden. En de politieleiding kreeg de rapporten al helemaal niet te zien. Ondervraagde politiemedewerkers hebben een negatief beeld van de ombudsman. Ze vinden bijvoorbeeld dat hij te weinig afweet van het werk van de agent op straat. Dat sterke geloof bij de politie in eigen kunnen belemmert het leerproces. Maar de ombudsman zelf krijgt ook kritiek. In het onderzoek staat dat hij zijn uitspraken alleen maar opstuurt. En niet controleert of ze zijn aangekomen en ook niet wat ermee is gedaan. Scholen moeten een spikseltest bij leerlingen kunnen afnemen... als er een concrete verdenking van drugsgebruik bestaat. De VVD roept scholen op tot zo'n drugscontrole waar de Telegraaf dan weer over schrijft. Kamerlid Elias stelt dat bij een goede signalering van het drugsgebruik... ook meldmisdaad anoniem een rol kan spelen. Defensie moet flink bezuinigen, je hoorde dat al... maar de onderzeedienst blijft buiten schot. De vier onderzeeërs van ruim 200 miljoen euro per stuk... worden niet eens genoemd in de bezuinigingsplannen. Volkskrant weet ook wel de reden. De Amerikanen zijn indirect dolblij met de zeeleeuw, de walrus, de dolfijn en de bruinvis. Onze onderzeemotor hebben volgens de marine namelijk een unieke tussenmaat... Die van de Amerikanen en Britten zijn groot, te groot, om een kust dicht te naderen... terwijl de Duitse, Noorse en Zweedse modellen weer te klein zijn om ver van huis te gaan. Daardoor bekleedt Nederland relatief eenvoudig een serieuze positie... binnen de internationale inlichtingenwereld. Voor wat hoort wat, dus in ruil voor inlichtingen over Somalië... krijgt Nederland bijvoorbeeld de Amerikaanse inlichtingen over Afghanistan. En de beste schoonmaker van Nederland woont in Den Haag, werkt al meer dan 12 jaar voor hetzelfde bedrijf en heeft zich in al die jaren nog geen dag ziek gemeld. Zelfs niet toen de vrouw na de geboorte van hun kind een hersenbloeding kreeg. Een normaal mens zou een dagje vrijnemen, ik werk gewoon met plezier, vertelt Kishan Odiagir in het AD. Tot zover het krantenoverzicht, zo dadelijk na het journaal van 7 uur... meer over de nasleep van de brand rond het chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk. Er is veel misgegaan, vooral bij de brandweer. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks heeft daar wel een mening over. Straks meer. De beurs wacht natuurlijk niet op u.